Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Cyprus is de Turkse invasie van 1974 herdacht. Het is precies 50 jaar geleden dat het eiland op bloedige wijze in tweeën werd gesplitst. Het zuidelijke deel van het eiland, waar de meeste mensen Grieks spreken... wordt internationaal erkend als onafhankelijke staat en hoort bij de EU. Noord-Cyprus wordt alleen erkend door Turkije. Terwijl in Zuid-Cyprus de duizenden slachtoffers van het conflict worden herdacht wordt in het noorden de Stichting van de Eigen Staat gevierd. De Turkse president Erdogan heeft er een toespraak gehouden. Bij een Israëlische raketaanval op een flatgebouw in midden Gaza... zijn drie mensen omgekomen, meldt de reddingsdienst in Gaza. Acht mensen zijn gewond geraakt. De slachtoffers zijn gevonden onder het puin. Het Israëlische leger meldt dat het doorgaat met invallen in het gebied. Ook gaat het leger verder met aanvallen in de stad Rafa in het zuiden van Gaza... Het spreekt van doelgerichte operaties waarbij eerder een aantal terroristen zou zijn gedood. In Woudenberg in Utrecht zijn vier doden en meerdere gewonde schapen gevonden. Er wordt nu onderzocht of de dieren zijn gebeten door een wolf. De plek waar de schapen werden gevonden ligt vlakbij landgoed Den Treek in Leusden. Een deel van dat landgoed is eerder deze week afgesloten nadat een meisje door vermoedelijk een wolf was gebeten. Mogelijk gaat een wolf van Dentreek dus ook buiten het gebied op jacht. De noodlijdende Arnhemse voetbalclub Vitesse krijgt van de KNVB nog anderhalve week... om de proflicentie van het komend seizoen veilig te stellen tot 1 augustus. Ondernemer Guus Franke wil de club overnemen... maar de beroepscommissie van de KNVB vindt dat Vitesse nog steeds geen sluitende begroting heeft... om zijn licentie terug te krijgen. Het weer voorlopig nog zomers warm met temperaturen tussen de 27 en 32 graden. Vanuit het zuiden neemt de kans op onweersbuien toe, soms met hagel en windstoten. En ook vannacht kan het gaan regenen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Dat is toch uit tijd, je kunt het ook aan mij kwijt. Stap je naar links, hey, stap je naar rechts. Vanavond in de stad, met vinden vrienden weer op pad. Naar onze favoriete tent, waar iedereen ons kent. Toen zag ik jou daar staan en vroeg ik jou spontaan: Ben jij vanavond vrij? Kom dans een keer met mij. We dansen op de Mambo, stap je naar links, stap je naar rechts. Met elkaar of doe het zo, roll. Stap je naar links, stap je naar rechts. We dansen op de Mambo, stap je naar links, stap je naar rechts. Iedereen op zijn eigen tempo, stap je naar links, stap je naar rechts. Je zei toen tegen mij: De man maakt mij niet blij. Ik weet niet hoe het moet, ik kan het niet zo goed. Doe maar wat ik zeg. Stap naar links en stap naar rechts. Volg me nu maar snel. Ja, je kunt het wel. We dansen op de mambo. Stap je naar links, stap je naar rechts. Met elkaar of doe het solo. Stap je naar links, stap je naar rechts. We dansen op de mambo. Stap je naar links, stap je naar rechts. Iedereen op zijn eigen tempo. Stap je naar links, stap je naar rechts.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 Dat je dan de bewaarde, Marco Schuimmaker. En uh, ja, we gaan nog uh, eventjes wat, uh, wat muziek draaien. En dat doen we met Monique Smit. Ja, als uh, Monique er zin in hebt, ja, ik denk het wel. Als je verliefd op een jongen bent, ik zou zeggen goedemiddag welkom. En tot trainer tot de klokjes voor 7 uur. Als je verliefd op een jongen bent, dan is het net of je hem helemaal kent. Je ja, that I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 Duur matremia, mijn kop dus tevoren. Geen paard houdt in het vol, als ik straks thuis kom, voor mij even geen kroeg. Er zaten hele vrede drankjes tussen, maar wat ik proze, ai ai ai, toen ik haar kussen. Ze smaakte zoet, zout, zuur, ze smaakte na de zomer. De duurste is smaak Was je dan Robert van Hemert en uh, zoet, uh, zout en zuur en uh, ja. Even kijken, ja, dan moeten we wel alle uh, uh, schuifjes zitten Zo, zo, zo, zo. Hey, ja, zo. En dan hoor ik nog niks. Zo, ja, nou moet het goed gaan. De Entertainment for You, zaterdag gast en dat is uh, Sebastian. Sebastian, goedemiddag. Hey Fred, goedemiddag. Ja, op, deze, op deze aparte dag hier. Uh... Deze, deze wel <laughs> nou, warme. Nou, nou, het, is, uh, het is rommelig. Ja. Het is een rare dag, is het? Ja, ja inderdaad. Uh, Sant is, uh, is eigenlijk niet te doen. Nee, ik uh, ben uh, nou ja, een, een kleine twee uur bezig geweest om hier te komen. Ja. Ja, ja, Waarvan dat, de uh... laatste drie kilometer drie kwartier. <laughs> dat, dat, dat was het grootste. Ja, hafje, dat zeg maar. uh, klopt inderdaad vanaf, uh, vanaf het uh, Natuurviaduct. Is, is... is het. Uh, nou, huis. Ja. Hey, um, Jij hebt een nieuwe single uitgebracht. Ja. Daarvoor hebben wij uh, jou ja, hier uh, in de studio uitgenodigd. Uh, getiteld Jij. Ja, klopt. En uh, wat, uh, wat kan je daarover vertellen? Nou ja, jij zegt het al. Het gaat inderdaad over. Iemand die je aanspreekt en zegt, jij, wat ik wil, ben jij. Ja. En uh, ja, dat is eigenlijk wel heel duidelijk en makkelijk te onthouden. Ik denk dat iedereen dat ook wel eens meemaakt. Dat hij uh, naar iemand kijkt of tegen iemand aanloopt en denkt van... Oh, nou, dat is best wel een leuk persoon, daar wil ik meer van weten. En een beetje op die manier uh, eigenlijk de inspiratie gevonden voor het liedje. Oké, okay, want uh, zelf geschreven? Ja, ik schrijf zelf, ja. ja en uh, de muziek? De muziek die was bestand, die hebben we gepikt. Ja. <laughs> en <laughs> gepikt. de tekst heb ik helemaal nieuw gemaakt. Maar ik schrijf ook wel eens helemaal hoor, helemaal nieuw. Maar dat is maar net hoe het, hoe het komt. Ah, oké. Okay. Ik uh, ja, we gaan hem gewoon draaien. Lijkt me goed, ja, man. Ja, toch? Tuurlijk. Jij en uh, Sebastian. <middels> Wat ik wil ben jij Wat ik wil ben jij Wat ik wil ben jij Wat ik wil ben jij Jij bent er voor mij Maakt mijn dromen waar en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 Be een en al liefde wat je ziet. Nou, dat was hij dan. En wat ik wil, ben jij. Oftewel, jij, Sebastiaan. Ja. Ja, ja een lekkere, lekkere melodie. Zomerse uh, zomers klanken, inderdaad. Up tempo, lekker vol ja, en uh, makkelijk herkenbaar, denk ik. En ja. dat uh, ook, uh, ja, als je eenmaal het melodietje herkent, en ook uh, de, de tekst, dan, dan zie je het zo mee. Ja, ja, dat zeg ik ik, uh, ik, ik spoorde dus... Uh, wat, ja, jij hoorde uh, sporen van. Italiaanse, ja. <laughs> Is de uh, Italiaanse roots. Ja, ja, ja. ja. Hey, um, Kijk hoor, ik had er nog eentje hier staan. Um, hou me vast. Ja, dat was de allereerste single die hadden we hadden gemaakt in 2020. Uh, cover van Rob Denijs. Ja. En daar, daar zijn we mee begonnen. En uh, inmiddels wat de nieuwe plaat die je net hebt geluid... is alweer inmiddels single 8. Dus uh, ja, zo brengen we eigenlijk twee per jaar uit. En dan loopt het eigenlijk gewoon door. Hou me vast, is er 2020, 2020 uitgekomen. Oh, Oké. Okay. We ja. Ja, staan er nog iets bij van, van 2016 maar. Nee, nee, nee, dit is echt 2020. Oké. Okay, ja. 2016 deden we niks. Oh, ah, Toen to, to was je nog. Uh, nee, we zijn. Ja, we zijn wel. Uh, ik, ik ben al heel lang met muziek bezig. Hè, want ik ja, doe ja. al vanaf mijn achtste. Maar uh, we zijn in 2019 heb ik een liedje geschreven. En doordat ik dat liedje geschreven heb. En er zijn er wat mensen die zeiden: van... Oh, ben je weer bezig? Ben je weer begonnen? En aan de hand daarvan zijn we eigenlijk weer herstart. In 2020 kwam dus de eerste single uit. En dat was de cover van, van Rob de Nijs. Oh, oké. Okay. Hey, en. Uh ja want uh, je, je bent uh, je vader was niet mooi nee nee ja, die die die die die deed met die warmte en je zoekt het maar lekker uit die, die, die heeft zoiets van nee uh, hij <laughs> ja, denk ik uh, het is goed ja die miste ik eigenlijk ja ja, ja, die, ja die, nou, nou, de, de gaat ik wel mee hoor maar uh, ja, ik hij, was twee jaar geleden was hier uh, ja klopt ja, ja, ja. Ja, ja nee ja dat uh, dus ik miste uh, ik mis de persoon uh. ja nee, dat klopt uh, <laughs> ja, ik denk dat ik dat je wel zit te luisteren ja dus, uh. hey um, nou ja, hou maar vast. Wat, wat heb jij daartoe gedreven eigenlijk om, eh, om, om eigenlijk een koffer te maken voor Rob de Nijs? Nou, omdat we in het begin zoiets hadden van uh, wat, wat ga je maken hè, als je weer terug gaat komen? Ja. En wat, wat ga je dan doen? Nou ja, dat was de, de, de keuze wel een koffer, geen koffer. Nou ja, het, was ook, uh, het moest in een bepaalde tijd uh, gemaakt worden. Dus we hadden zoiets van nou dan inderdaad een koffer. En het feit dat mijn moeder, die was altijd heel groot fan van Rob de Nijs. Okay. Dus uh, dat was eigenlijk 1 plus 1 is 2. En ik had een basis daarvan gemaakt. En die liet ik aan haar horen. En toen zei ze, oh, dat is best wel aardig. Nou, en dat als, als iemand die dus Rob de Nijs fan is, dat tegen je zegt. Ja. Dan, dan weet je dat het wel oké okay is. En uh, ja, toen is de, is, is, is de, de, de opzet is naar Frank van Kooijen gegaan. En die heeft de, de productie in elkaar gezet. En uh, toen zijn we naar de studio gegaan en hebben we hem opgenomen. Oké. Okay. We gaan hem even luisteren. Helemaal goed. Kom maar vast. koffer van Rob de Nijs. Gezongen door Sebastian. Hou me vast, oh, haal me vast, voor ik val. Als het niet goed is, nou, dan ben ik maar slecht. Al wat grond was, maakte jij weer recht. Hou me vast, oh, hou me vast, want ik val. Zet die tenen in, ik ga onder de boom.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 Ook heerlijk, ja. Gewoon uh, even die uptempo. Het, het is natuurlijk sowieso... Een aardige upgrade wat, wat, uh, van het origineel natuurlijk, ja. Ja, ja. <laughs> ja maar dat heb ik, ik bedoel, het is, uh, Het nummer zelf is al niet uh, langzaam. Nee, nee, nee, maar hij, hij leent zich daar er erg goed voor. En ja. uh, dus natuurlijk, uh, Belinda schrijft natuurlijk geweldige teksten. Ja. Maar uh, dit is uit de periode dat Gerard Stellert uh, de muziekproducties deed, uh, jaren tachtig uh, komt het natuurlijk uit. En dat was natuurlijk inderdaad, uh, hou me vast, was het uh, Ik wil je. Uh, Bo. Dat zijn allemaal die nummers ja. uit die periode die allemaal uh, door Gerard Stellert uh, gedaan zijn. En uh, natuurlijk ook qua muziek uh, allemaal, uh, was net de synthesizer, zeg maar, kwam een beetje op uh, in, de, in de muziek. En was, hij was een van de eerste die dat ook introduceerde in Nederland. Zeg maar. Ja, ja. ja en Bo is inderdaad ook een. Uh, ja, dat zijn ook zijn allemaal platen. die plaatsen. Ja. Ja. Ja. Hey, um, zijn, er, zijn er nog koffers uh, die, uh, die Nou de ja, klank ik, leggen, of? Nee, nou, kijk, er liggen of, altijd, altijd wel ideeën voor koffers, maar ik, ik ben nu wel uh, toch uh, aan het toeleggen uh, op uh, de eigen dingen. En ik zie toch wel dat dat werkt. Uh, het kost wel iets meer tijd. Het heeft wel een wat langere adem nodig. Ja. Maar doordat je elke keer met iets nieuws komt. En zelf je, je dingen maakt. Uh, blijf je verrassen. En dat, uh, ja, dat, dat, dat werkt toch wel op een, een of andere manier. En ik zie ook dat dat naar de, de mensen toe bij de radio. Maar ook bij de, de, de mensen die het luisteren. Dat dat uh, ja, meer, uh, meer credits krijgt. Zeg maar. Ja, want uh, zo heb ik ook een, een nummer via jou. Uh, SOS. Ja, dat was uh, de voorgaande single. Ja, dat, dat is ook een, tenminste vind ik prettig in het gehoor leggen. Ja, ik probeer altijd uh, dingen te maken die uh, sowieso, uh, moet ik ze zelf eerst leuk vinden. Dat is ja. <laughs> dus de basis eigenlijk. <laughs> en dan daarna kijk ik wel of het ook, uh, zeg maar, qua muziek, uh, dat mensen het inderdaad of makkelijk kunnen herkennen. Of er iets in zit van een bepaald deuntje of een bepaald melodietje of wat, ja. wat blijft hangen. Uh, en dat is wel iets waar ik naar zoek, zeg maar. Ja. Want SOS, uh, dat is. Maar sowieso. Biografische hang? Nee, nee, nee, gelukkig niet. Zit nog te piepen. Nee, maar. Uh, nee, nee, nee, ja, kijk, SOS is natuurlijk. Het is een, een, een kreet, een schreeuw om liefde, hè, want dat, ja, daar gaat het, ja. het liedje eigenlijk over. En ik had heel snel had ik het uh, SOS gevonden qua uh, themaatje. En ook in de muziek het themaatje SOS gevonden. Ik denk, ja, dan, dan moet je dat eigenlijk doortrekken. En dan is het eigenlijk allemaal 1 plus 1 is dan 2. Ja. En dan ja. uiteindelijk wordt het zelfs is 3, zeg maar. Zo noem ik het dan altijd. Ja. En dan, dan, dan is het uh, goed te, te maken en goed te doen. Dus dan, uh, ja, dan, dan maak je zoiets uh, qua schrijven en doen. Ja, nog geen half uur tijd heb je dan uh, de, de basis, zeg maar. Ja, 1, 2, 3 en dan uiteindelijk toch uh, tot de 10. Uh, ja, ja, ja, ja. <laughs> Hé, hey, we gaan hem eventjes luisteren en dan gaan we even uh, bellen. Helemaal goed. Hé, hey, SOS en Sebastian.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 wil bij jou zijn. Ja, dat waren de, de scène van uh, Sebastian en uh, SOS. En uh, we gaan even een ander plaatje er doorheen draaien. En dat doen we met uh, Marloes en Spang. En adios amigo. En dan gaan wij eventjes naar de Mike Contus. Die gaan we nog eventjes bellen. Nee. Ik hoop een andere keer Misschien nee. Het was een pijn deed nee. met jou Het voelde zo vertrouwd Je zit nu al diep In mijn hart De eerste kus was zo afwaard Ik kan je nu al Dat is allemaal gezongen door de Marloes. Marloes Oosting. Samen met Spang. En aan de telefoon hebben we Mike Anders. Mike, een hele goede middag. Een hele goede middag. Goedemiddag man. Je, hoe is het? Uh, Aircoatje aan? Ja, ik zeggen, het was net even een kijken hoe warm het is. Maar hier in Limburg is het 32,5 graden. Ja, ah, dat, uh, dat, dat, dat tikt lekker aan, hè? Ja, ja zeker. Lekker warm. Nou, hier is, hier is de graadje op 29, dus, uh, maar ik moet zeggen, dat is ook warm, hoor. Ja, het is, uh, het is uh, lekker vertoepen, maar we hebben er ook langer moeten wachten. Hè? Ja, inderdaad. Uh, ik bedoel, ja, iedereen uh, volgens mij, want uh, ja, hier Zandvoort in uh, was niet te doen, dus. Uh... Ik, geloof, ik geloof het uh, gelijk, uh, Ja, het is eigenlijk hier gewoon precies hetzelfde. Ik heb ja. uh, de hele dag lekker in het water kunnen zitten en uh, momenteel ben ik onderweg naar een optreden en. Uh, ja, het is toch uh, heel erg warm om een lange broek aan te hebben, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ja. Hey, en wat uh, is de optreden openbaar of? Uh? Uh, het is een, een bouwvakborrel. Dus uh, oh, oh, ik, lekker. Ben, uh, ik ben heel erg benieuwd. Ja, nou ja, het is weer een keer wat anders, toch? Dat is een ja, haring uh, bierfeest. Ja. Zeker, leuk. Ik heb uh, in ieder geval zin in. Ja, toch? Hey, uh, jij bent nu singel. Top? En uh, ik pluk. Een ster. Ja. Ja, goed. Cool. Um, Moet je mij vertellen hoe je die hebt geplukt, hè? Ja. <laughs> <laughs> mooi, hè? Bijna iedereen stelt die vragen. Dat is toch mooi? Ja. <laughs> nee, <laughs> ik, ik, ik was op zoek naar, naar nieuwe muziek. En ja. um, um, normaal gesproken heb ik altijd uh, compleet nieuwe liedjes. Maar ik wou dit keer uh, in zijn liedje, um, wat eigenlijk al, uh, al bestond... Ja. Um, en... Um, dus ik was op zoek uh, een beetje en ik had een liedje gevonden en ik wou hem op gaan nemen, maar uh, dat was net in artiest vorm. Hè, dus uh, uh, ik moest uh, verder zoeken. En toen werd ik op een zondagmorgen werd ik wakker en meestal ik dan even wat muziek. En uh, toen kwam een liedje voorbij, ik ben een ster van jou, van Frans Bauer. En dat was uh, live in Ahoy. Dus uh, ik was even daarna luisteren en ik dacht, ja dit is echt een, een hele mooie tekst en... Ik heb gelijk mijn vaste producer uh, Manfred Jongenen gebeld. Ja. En uh, gevraagd, uh, ja, kunnen we hier iets mee doen? En hij was ook gelijk enthousiast. Dus uh, we hebben hem eigenlijk uh, ja, diezelfde week nog opgenomen. En ja, ik vind het eindresultaat is gewoon echt ja, heel leuk geworden. Als ik het zelf. Ja, toch? ja, ja, het, klinkt, ja. Uh, het klinkt heerlijk. En uh, ja, weet je het. Is, uh, voor, voor dit weer is het sowieso uh, een heerlijke plaat. Ja, precies. Ik heb uh, ja, tot nu toe alleen maar uh, leuke reacties gehad. En ja, uh, ja, ook bij de optreden doet hij het gewoon super ja, leuk. Dus ja. ik uh, ben gewoon blij. Hé, hey Mike, kunnen mensen jou volgen ergens? Zeker. Uh, ja, via Facebook, uh, Instagram, TikTok, uh, Snapchat. Ik ben eigenlijk overal dat te vinden. Um, maar ik heb natuurlijk ook een website ww.maaikanders.nl. Ah, oké. Okay. En uh, nou ja, TikTok uh, ben je daar heel druk mee bezig of? Uh? Ja, druk mee bezig. Ik heb al af en toe um, zet ik wat uh, filmpjes erop van optredens. Uh, um, ...van mijn muziek natuurlijk, mijn nieuwste liedjes ja. staan erop, dus eigenlijk een ja, klein stukje van, van mijn artiestenleven op dit moment. Ah, oh, oké. Okay. Hey, en heb je nog binnenkort wat, wat nieuws op de plank leggen waar je mee aan, aan van start gaat voor de nazomer? Ik ben, ben natuurlijk altijd bezig met nieuwe muziek, maar ja... De, ja, je zal het zelf ook wel merken, het is gewoon extreem druk met nieuwe muziek ja. um, dus, dus natuurlijk uh, we zijn altijd bezig met nieuwe muziek maar wanneer er zoiets gaat uitkomen dat is, uh, dat is uh, helemaal niet duidelijk nog maar uh, voor nu uh, vertoeven we zeker nog even op, uh, op deze nieuwe dus um, um, we gaan kijken wanneer uh, de nieuwe muziek uitkomt ah oké, okay. dan gaan wij daarop wachten heel, heel graag heel graag <laughs> zeker hey Mike, als jij, uh, als jij hem aankondigt dan gaan wij hem draaien dat is goed. Beste luisteraars, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor dit leuke interview. Dankjewel. Hierbij is mijn nieuwe single, Ik Plug een Ster. Hey, dankjewel, Mike. Dankjewel, fijne uitzending. Hey, zelfs en een, een, een fijne avond. Hè. Hoi, hoi. Fijne, doei, doei, doei. Hoi. Nachten lig ik nog van jou te dromen. Bij elkaar Alles is er nu toe uitgekomen Zelfs de kleinste dromen werden waar Woorden over jou zijn overboden Wat ik zeggen wil is wat ik voel Daarvoor heb ik geen belofte nodig Alleen maar tot gelukkige gevoel Ik druk een alleen voor jou Het licht en beton met jouw Als een engel in de nacht Wel van je houdt. Die het gevoel maar steeds blijft geven: dat er aan een toekomst wordt gebouwd. Liefde is vandaag, maar ook voor morgen. Want de tijd die staat niet even stil. Liefde blijft net als Zo, dat was hij dan, Mike hij uh, had het over, ik pluk een ster. Ja, lekker lekkere, een lekkere voor in de kroeg, toch? Gezellige plaat, ja, toch? toch? Ja. Hey, um, even terug naar jou natuurlijk. En dan ga ik even kijken welke plaat we nu gaan pakken. Um, ik, ik heb hier uh, wat een nare week. Huh? Wat een nare week? Wat een nare week? Nou, zeg ja, maar niks. Wat een mooie even. dag. GELACH <laughs> nou, Dat sowieso. Zo heette die, die plaats. Oké, okay, nou ik. Euh, leuk. Ik ben, ben, ben heel benieuwd wat je nu gaat starten. Ja, Zullen we gewoon eens even. even ja, nu ben en ik benieuwd dan wat, dan wat kijken, dat is, of het is. Ja, nou, mij, je. Nou, nou, ben ik, nou ben ik ook benieuwd ja. natuurlijk. Dus niet voor mij? Nee. Nou, we het over, over na de week. Dus. Het is in ieder geval uh, every birth you take van Sting, wat ik hoor. De police. Ja, de police inderdaad. En dan ja. misschien in de uh, Nederlandse beweging. Uh, maar het is niet van <laughs> mij. <laughs> hey, um, even kijken hoor. Dan gaan we gewoon uh, zometeen uh, nog even een nummer van je opzoeken. Want ik heb hier een mapje, maar die is niet helemaal compleet. En... Uh, Kerst hadden, <laughs> Kerst hadden we het er over. Ja, heb ik ook wel eens. Kerst hadden we het net over. Dat het ja. een periode is om wel uh, mooie platen te maken, maar dat dan een ko te korte periode is om te promoten, zeg maar. Ja. En uh, dan moet je gewoon tussendoor. Moet je, ik heb er ooit heb ik er eentje gewoon eens gemaakt, en die heb ik digitaal alleen maar uitgebracht. En uh, ja, dat was op zich wel grappig. Dus dat, uh, dat hebben we wel gedaan. Maar ik zou niet nu uh, op dit moment uh, kiezen om een kerstplaat te gaan maken. Mede ook omdat we natuurlijk nu 25 september met de nieuwe single al gaan komen. Dus ja, dat loopt aardig door. Ja, ik ben nog eventjes flink aan het. Je hebt nog. Mooie Dag heb je nog niet gedraaid. Je hebt Angeline heb je nog niet gedraaid. Angeline, ja, die was ik. Ik ging je even helpen, Fred. Dankjewel. Mijn eigen playlist had ik nog kennen. Nee, maar. Ja, dus, dus, maar, maar heb je zelf ook wat met kerst? Of, uh... Ja, ik vind het altijd wel een gezellige tijd. En ik vind het wel een mooie tijd. En uh, ja, muzikaal vind ik het ook altijd wel leuk. Maar uh, aan de andere kant ook wel weer dat ik denk van... Nou, ik hoef niet weer Mariah Carey te horen en niet weer Wham. Maar er zijn ook wel hele mooie kerstplaten, zeg maar. En uh, zeg maar de Christmas Song, hè, dus uh, Chestnuts Roasting on an Open Fire. Van, uh, dan de, de versie van Ned King Cole. Ja, dan heb je mij wel. Dat vind ik een mooie plaat. Ja. Nou, ik heb Angelina erbij, hoor. Ah, ah. Ze is er. Ze is er. Nou, stond Ze er. ook in de file, waarschijnlijk. <laughs> ja, nee, maar af en toe is het, uh, is het eventjes lastig, uh, nee. lastig te vinden. En dan heb je alles gepland en in je hoofd. Ja, maar, je, de, de, dan, maar daarvoor is het live toch? Dat is toch leuk? Dat, de, dat is, dat is uh, inderdaad live. Ja. Hé, hey, maar Angelina, uh, is dat, uh, uh, is dat uh, iemand die je kende? Of, uh? Nee, dat is gewoon een fictieve uh, persoon. Iemand. En de, de, de, de grap was zeg maar: ik, uh, was aan het, uh, ik zat achter de computer en ik was aan het, uh, aan het kijken, muziek en dingen, aan het luisteren en wat er opzetjes aan het schrijven en aan het doen. En op de achtergrond had ik op mijn tv... had ik uh, RTO Boulevard of shownieuws... of iets in die richting stond aan. In ieder geval zo'n rubriek. En daar kwam Peter Koelewijn voorbij. En daar ging het over verhaal met Bonnie St. Clair, dat ze ruzie hadden, dat ze het nou weer hadden goed gemaakt... en bla bla bla bla bla. En toen, zei ik Peter Koelewijn, en toen tikte ik eigenlijk in op YouTube Peter Koelewijn. En toen kwamen natuurlijk allemaal platen van hem tevoorschijn. Nou, kom van het Dak af is natuurlijk de bekendste. Maar daarna uh, komt on onder andere de plaat Angeline. En ik vond dat wel een leuke naam. En toen heb ik die naam eigenlijk op een papiertje geschreven. En die heb ik naast mijn computer neergelegd. En eigenlijk is het meegedaan. Mee ja, want hij en zei zo'n Angeline blonde, blonde ja op. En ik, twee dagen later of zo, zat ik weer achter de computer. En ik denk nou, ga eens even verder. En toen zag die naam weer op dat papiertje liggen. En ik dacht, oh ja, verrek, leuk, leuk nog steeds leuke naam. En uh, ja, toen zat ik een beetje zo met een, met een melodietje te, te, te, te, te, te handen, soms maar zo te zeggen. Ja. En toen dacht ik van, oh, dat kan wel heel goed daarop eigenlijk, die naam. En voor ik het wist, zat ik eigenlijk uh, twee refreinen verder. En een compleetje. En toen dacht ik van, ah, ja, laat ik het allemaal afmaken. Dus toen kwam die plat eigenlijk tot stand. Oké. Okay. Dus op die manier. Aha. Nou, dan gaan we nou eens een keer naar voren halen. Helemaal goed. <laughs> ja. I'm just Niet Angeline en uh, Tine. Ja, ja, 19 keer zit het erin. Ja. <laughs> Je hebt ze geteld. Ja, ik heb het toen. Het, okay. Ik kreeg er op een gegeven moment inderdaad te vragen hoe vaak zit die naam er nou in. Maar ja. Ja. Hey, um, nou ja, we gaan eventjes naar het nieuws toe van uh, 6 uur. En dan uh, heb ik zo nog één plaatje van jou... Die, helemaal we, goed. die we nog gaan draaien vanwege... We hebben in de file gestaan. Ja, maar die puurtje uit. Dus, dus, ja, joh. Het, dus, dus, het dus uit. we draaien zo lekker nog even uh, uh, vanavond. Uh, is van jou. Uh, is van jou, oh, inderdaad. Dus, ja. uh, uh, nou, Kom ja, mooi tot, uit, want dan is het ook avond. Dus het komt helemaal goed ja, uit. toch? uit. <laughs> <laughs> nee, maar we gaan lekker naar het nieuws toe. En dan uh, uh, doen we daarna nog even het nummer. Uh, even kijken. Oh, nou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja.